Het is nog onduidelijk hoeveel reizigers door de storing zijn gedupeerd. In Rome hebben zo'n 100.000 mensen gedemonstreerd... tegen de bezuinigingen die de regering Berlusconi heeft aangekondigd. Het protest was georganiseerd door de grootste vakbond in Italië. Die zegt dat door de maatregelen vooral de lagere inkomens worden getroffen. Italië moet de komende twee jaar bijna 25 miljard euro besparen... om de economie weer gezond te maken. De regering wil onder meer de ambtenaren salarissen twee jaar lang bevriezen. De vakbond wil over twee weken het openbare leven in Italië lamleggen met een 24-uur-staking. Op het WK Voetbal is Engeland er in Pool C niet in geslaagd te winnen van de Verenigde Staten. In Rustenburg werd het 1-1. De Engelsen kwamen al na vier minuten op voorsprong door een doelpunt van Gerrard. Kort voor rust maakte Dempsey gelijk na een enorme fout van de Engelse keeper Green. Het weer eerst helder, later in de nacht meer bewolking, minima van 7 graden. Komende dag overwegend bewolkt en gemiddeld 19 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij, jij beleeft het. ZFM, in 2010, al 20 jaar live. En nu de nacht. Mi piace così. Senti questo ritmo che va, segui questo ritmo che sale, senti come va, senti come va, senti Slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, slepen, You know Tonight I'm feeling a little out of control Is this me? You wanna get crazy? Cause I don't give a <laughs> No. That's good. That's good, I needed that, yeah. get crazy, let's go.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 presence in the crowd. Other girls, they gather around me. If I had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 FM. with yo, I got places to go, people to see, time is precious, I look at my Cartier out yeah, of control, just like my mind where I'm going, the women, the shorties, no nothing but clothes, no stopping at my Pirelli's home, unlike my Dewey, that's always on, I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower, call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be hours, we keep a fadeaway shot cause we ballin' and spotting up Patron every hour, Look, mama, how you just like the flowers, Girl, you the and bring Die niet cris, die niet monde, die niet dit die monde wereld, die fatigue, die réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on, danse. Alors on...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 Even though I feel your music